Wouldn't it be nice To get you with me But they make it ...gaan wij door met het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort... ...vanuit Hotel Hoogland... Uh, ...waar het uh, redelijk gezellig druk is... ...en uh, wij gaan even zeggen wat wij allemaal gaan doen... ...Gerry? Ja, we beginnen met, uh, met Henk Keur... Goedemorgen... Hè, ...Henk mag ik zeggen... Hè? Ja. Uh, ...buitengewoon raadslid van Sociaal Zandvoort... En jij hebt, er is een brief gestuurd door PvdA en Sociaal Zandvoort over, over zorgen. Daar gaan we het zo over hebben. De Place, daar gaan we het straks over hebben. We hebben het ook nog uh, met de onderneemster de salon. Dat is Laura Bluis, die... Uh, een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 Nou, we hebben ze allebei, uh, <laughs> <Ja>, nou, <laughs> want anders dan stuur je ze niet natuurlijk. Nee. Goedemorgen trouwens, uh, Ben. En, uh, Goedemorgen. Uh, nee, we hebben ze allebei natuurlijk, ja? want anders dan stuur je zulke dingen niet op, natuurlijk. Nou, allereerst, uh, wat, wat zijn jullie zorgen over de sans die inmiddels al een aantal weken bezig is? Ik uh, zal proberen uit te leggen. Ja.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 Je ziet het niet, de bovenlaag is zacht, ja. maar daaronder is het, of de bovenlaag is een soort harde laag. En daaronder is het, is het zacht, als je dat gaat lopen. Dan kun je hem wegzakken. Kijk wat er gebeurt met dat paard, wat ook weer in het nieuws is geweest. Dat heb ik een kijkduin, of de hoogte tussen Katwijk en Noordwijk, ja. die kant op. Hebben ze dat ook gedaan, er zijn zelfs voertuigen weer gezakt. Ik heb die mensen gesproken daar ook. Die voertuigen, er kon zelfs de Rensburgade kon er niet bij komen met die rupsvoertuigen. Nee, want die zak ook weg. Dat kan niet, dus, maar...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 weet dat daar een muis is, dan ga ik daar niet zwemmen bijvoorbeeld. Nou is hij morgen ineens bij strand en 12. Ja, daarom. Dan ja. wordt de toerist daarop uh, gewaarschuwd? Nee, maar de toerist die weet niet beter. Nee, maar als jij een bord en dat er.. Uh, oh je vraagt... wil een, ja, een muibord. Ja, dus... Nou, een okay. muibord. ga bovenaan als die toerist naar beneden tussen de strand afhaat, met zijn hele grote borden, geef het aan. Die toerist kan dat lezen. Van jongens, let op. Dat zouden ze toch doen volgens mij?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 En wat is er kleine moeite om dat soort dingen aan te geven? Kijk, en net is wat ze nu gaat doen met die zandsupplesie. Je kan het namelijk niet zien. hoe dat voor ons, Gaat dat snel of gaat dat langzaam? Dat kun je niet zien. De stroming is hier in zand op de Noordzee. Het is gewoon verschrikkelijk. We hebben die, die pier gehad in de muiden. Die is verlengd. Nou, Dat heb je, dat heb je nu gezien. Want al dat zand kan je net zo goed gelijk in de muiden neerleggen, denk ik. Maar, dat bedoel ik. Dat, dat is het effect eigenlijk. Maar, maar dan, ga je wel. Ja, maar als er dus er is, die boot is, hè? Met die, die gaat dat, spuit dat, dat mm -hmm. dan komt daarna komt er een, een, een meetbootje komt er. Ja, en die kijkt een... en die kijkt wat er gebeurt ja, dus kunnen als... zij dan niet meten dat er die muizen verplaatsen kunnen ja maar kijk als jij, ze spuiten iets op en wanneer gaan ze dat controleren ja, ja, dus dat daarna, heel... daarna ja, ja, ja, ja, ja oké okay, ja. dus dan spuit je het op ja. als ik morgen naar duin neerzet. en ze komen overmorgen controleren Oh, door de stroming is, is, die, veranderd, is, die, is, die, al, is die al daarna is die veranderd. En wat krijg doe dat je? Is. Dat zand, dat, stel nou dat je een mui hebt en ze gaan het zeg maar, aan de rechterkant of aan de linkerkant gaan ze het opspuiten. Mm -hmm. Dat zand dat gaat zijn eigenlijk verplaatsen. Dus wat ga je doen? Je gaat dat in dat, stel dat er een gat zou zitten, je gaat dat opschuiven. Je, dat ja. gat ga je even dichtgooien. Ja, ja, ja. Dat, de natuur die gaat dat opschuiven. Ja. Nou, daar, uh, daar heb je weinig invloed op. waar nee. je, je wel invloed op hebt is uh, mm -hmm. het bekijken en het waarschuwen. Um, daar zijn jullie mee bezig wat heb je wat hebben jullie concreet gedaan als sociaal zandwoord uh, in de gemeente nou we hebben diverse malen hebben daar vragen over gesteld van, let op mm -hmm. geef het aan als je de boulevard afgaat of het strandafgang, geef het aan door middel van op de borden of vanuit nou, de volgende of je, zo. Of dat heb je gevraagd middels brieven aan het college. En dat eerste antwoord en heb was. heb je daar van, ook antwoord op? Ja, het eerste antwoord was van het college. En wat ik heb ook gevraagd zijn de is, uh, of de hulpdiensten op de hoogte gesteld. Dat was niet nodig.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 Ja, zijn eigen vlees, ja, ja. Geeft, geeft zijn eigen antwoorden daarvan want er werd gelijk doorverstuurd naar de Rijkswaterstaat, ja. de pagina daarvan. Ja, dat ken ik ook wel zeggen. Kan ik ook wel kijken, ik kan ook wat dingen zeggen. Maar dat geeft dus bij Sociaals antwoord een onrustig gevoel, ja. want jullie willen daarmee verder. Ja. Um, je neemt geen genoegen met het antwoord. Begrijp ik hieruit. Daarvoor heb ik ook vervolgvragen gesteld. Ja. En wat krijg je als antwoord? Niet nodig. Ja, we hebben de hulp, we hebben de hulpverleners op de ogen gesteld in ja, Is dat zo? Ja, staat ook in, staat ook in de antwoorden? Maar de,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 maar opstaat. Ja, er is weer wat fout gegaan. Als je nu zorg hebt daarover en uh, je wilt daar concreet iets aan doen is het dan niet handiger om gewoon uh, aan het college te vragen of zet er twee boorden neer? Wat denk je wat ik allemaal gevraagd heb? In mijn, in mijn vraagstelling allemaal. Maar, het is niet de eerste keer. En als het, je dat niet vraagt... Die, die kant wil ik ook op, want het is niet de eerste keer. En dan vraag ik me toch af, want jullie zijn met 17 uh, volwassen uh, jongens en meisjes daar. Of je dat niet met z'n allen gewoon eens moet eisen in plaats van vragen. Ja, nou,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 Voor wat jullie daarmee gaan doen na het seizoen. Um, het. het tweede onderwerp waar wij het even over wilden hebben. De snelheid. Is dat jullie uh, samen met uh, de PvdA een brief geschreven hebben over uh, uh, de aanrijroute naar het circuit. Uh, de Verlendefweg en Vondelaan. En de Celsiusstraat. En, en de Celsiusstraat, En dat vinden jullie ook een circuit. Ja, ik heb um, de, Die straten zijn ontsluitingsstraten waar 50 gereden mag worden. Ja. Voor de rest alles eromheen is 30. Nou. En jullie uh, maken je ernstig zorgen over die straten? Ja. Ook hier. Dat, weer. Oh. dat er te hard gereden wordt, dat is duidelijk. Uh, los je dat op met handhaven? Nou, ik denk het wel. Als jij daar gaat staan en je zit uh, een neer of wie dan ook, en je zit aan een kar of een voertuig en je gaat van uh, snelheid en je flitst iemand. Ja. Ik denk dat dat wel gaat helpen. De mensen gaan al dan denken van, hou, oh, even opletten. Okay. Als ik nu, en daar gaan we weer, het onderzoek, het gaat ook weer niet over een gijs wat ik nee. gedaan heb. En ik heb het nu zelf meegemaakt, ik loop nu al niet zo snel en heb ik een stokje voor nodig, dat maakt niet uit, maar als ik dan oversteken en ik sta al vanwege de staat en ik word voor twee kanten in één richting ingehaald en de fou uit mijn schoenen of de veegers die verdwijnen, dat dat niet. dan denk ik bij mij, jongens, dan gaat hier iets fout. En weet je?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 En dat doe ik ook tijdens met andere dingen. Maar het, wat mij irriteert is dan dat je als antwoord krijgt, het heeft geen prioriteit. Want dat staat er ook duidelijk in. waarom steek je dan niet in dat het wel prioriteit wordt? Ja, dat doe ik ook. Dat geef ik ook duidelijk aan. En dan geef ik ook mijn vervolgvra vervolgvraag, vraag ik het weer. Van waarom geen prioriteit? En dan leg je het ook uit waarom. En dat is het probleem. En dan wordt er opeens veel... Wordt er wordt gezegd van ja, we gaan in oktober, november gaan we telling of actie. Uh, dus in, dus in, in, in, in ieder geval komt daar actie op. Ja, maar waarom pas in oktober, november? Ja, Als ik bij... weet of, of, of die uh, uh, wat je nu vraagt in de motivatie staat? Nou, dat staat, uh, staat er allemaal in. Dus? Er staat ook duidelijk wat mijn verlangen zijn. Of verlangen... Ja, dat, dat begrijp ik, maar uh, stelt het college ook, we kunnen pas in november omdat...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 Het is zo langzamerhand een reisbaan aan het woord. Ja, dat... Daarvoor heb ik ook ja. gezegd, we hebben een derde circuit, of een tweede circuit, hier is antwoord. Het is dus uh, gevaarlijk. Um, ik wil even uh, de, de politieke weg uh, weten, want nu is het recess. Ja. Jullie... krijg ja. je ook al Ja, nou, dat, dat, het, het, het is, het is recess. En um, is het dan zo dat een aantal dingen gewoon helemaal stil liggen? Nou, kijk... Kijk, dit zijn dingen waarvan je zou kunnen zeggen, uh, dat vinden wij als uh, sociaal Zandvoort en uh, PvdA dermate hoog, dat we dat inderdaad aan de orde willen stellen. En dan hopen we dat alle 16, 17 lui zeggen van, je gaat nu wat doen. Nou kijk, als Maar nu is er een zes, dus het ligt eigenlijk gewoon stil. Ja, oké, okay, maar daarvoor keer je toch wel aandacht aan besteden. Ja, je zeker, Je zoveel mogelijk zeker. dat zeggen wat je wil zeggen, omdat dat, dat, er iets... iets ze, stel nou dat jouw dochter het is die er wat gebeurt, dan is Leiden in last.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 Het niet op scherp stellen. Nou... Behalve de... vragen, vragen, vragen. Ja, ja sowieso. Je, dat, dat, dat is Je weet het zelf al, je geeft mm. zelf al wat antwoord al. Nou. Je kan zoveel mogelijk aandacht aan besteden. Je kan zoveel mogelijk zeggen van jongens, let er nou op. Je, ja. Ga er wat mee doen. Ja, nou. Kijk, en als het zo meteen het reces voorbij is... Dan kan de raad zeggen van jongens, dit okay. kan zo niet. Nou, dat, dat is een beetje de... de, de en waarom de, de moet het zo lang duren? Ja, maar ja. waarom moet het duren? En hetzelfde is in de Halterstraat, je hebt precies hetzelfde. Hoe vaak heb ik niet schriftelijke vragen en mondelingen vragen hierover gesteld? Over fietsen die tegen het verkeer inrijden, over de stoepen, over Raad en Splein, Kerk. Nee. Maar nou ben je er zelf ook mee bezig ja. geweest. En je hebt zelf ook gedaan, wij hebben dat ook aangegeven. We hebben foto's aangeleverd dat het gebeurt. Wanneer is de eerste uh, raadsvergadering? Dat ergens, ik dat even niet meer uit mijn hoofd. Ik dacht 13 of 14 september. Oké, okay, in uh, de tweede week van september is de ja. eerste raadsvergadering. Dan uh, hoop ik. De commissie, dan hoop ik uh, een aantal scherpe vragen te zien van jullie kant. Nou, ja, ja, een... ja, als ik ah, mocht je zitten, ook, dan, dan komen ja. ze niet naar huis. Dan hoef je niet bang voor te zijn. Uh. Henk, bedankt voor je uitleg over ja. deze twee ja, uh, onderwerpen. Eraan. En ik hoop uh, dat. Uh, het college en de raad jullie uh, steunen in deze dingen ik hoop het, ook dat ga ik wel vanuit Ik with her dankjewel. and she can win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 Uh, We hebben een heel rustig plaatje uh, ja. uitgezocht omdat wij overgaan naar uh, de schoonheidsspecialisatie zal ik maar even zeggen. <lacht> en, uh, Laura Blijf zit bij ons. Welkom. Ja, ja dankjewel. Laura. Dankjewel voor ja. deze uitnodiging. Hartstikke leuk. Er, uh, uit Standvoort. Ja. Uh, verplaatst van noord naar zuid. Ja. Ja. Want je ja. de keerste in Oude Bakswinkel. Uh, ja klopt. Ja. ja Mijn vijfde locatie inmiddels nu. Begonnen op de Engelbertstraat bij, uh, bij Face to Face. Ja.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 toen naar de Beeldenwijkstraat. en nu uh, Zeestraat weer terug. terug ja. Waar zat je nou voor in die Zeestraat dan? Uh, bij Cora, bij Boudoir. Een stukje naar beneden. Oké, stukje naar beneden. Het pand is helemaal verbouwd en gedaan ja. en er staat een uh, een voor de deur heb ik gezien. Ja. En hij staat, dan nog mag steeds, dat van he? de gemeente, ja. Vast <laughs> wel. <laughs> <laughs> ik heb het stiekem gedaan. Hey, um, uh, je, je zit al jaren in het vak. Ja. Uh, en uh, je bent al jaren verhuisd. Ja. Wordt dit de vaste stek of uh, ja. kijk je nog uit naar grotere Nee, ja, ja, ja, dromen mag altijd toch? In principe zit ik hier goed.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 Die neem mee ja. steeds mee. Dus, ja, ja uh, inmiddels uh, bestuik. 13 jaar. Dus ja, ja enorme dertien. klanten Ik ben in, uh, ook wel bij uh, jou geweest. Nou, dus. ja, niet meer? <laughs> nee, niet meer. <laughs> <grijgs> niet meer nodig. Die behandelingen zijn zo goed. Op een gegeven moment is het gewoon klaar. Ja, daar kunnen we wel even <grijgs> maar over. Maar er zijn nieuwe behandelingen, hè Laura? Je, je, ja, gaat maar deze branche is sowieso ja. Ja. heel innovatief. Dus, ja. uh, en, en ik blijf ook continu vernieuwen. Ik kan niet stil blijven staan. Nee, het is veel te leuk allemaal. ja ja. Als je dat uh, uh, terugrekent. Je, zet, je doet het al heel lang. En uh, de innovaties die het maar door. Toen jij begon. Wat waren toen de hoofdingrediënten? Ja, ja ik denk dat de hoofdingrediënten. Altijd wel een beetje gelijk blijven, alleen verbeteren. En ik, ja, ik ben zelf heel erg veranderd. Ik ben um, begonnen ooit in een beauty center, heb ik stage gelopen, zeg maar het wellness gedeelte. En um, nou, wat deed je toen? Wat was, ja, jou, was jouw zorg, jouw verantwoording? Ja, allerlei behandelingen, Zit u facials. Bij ja, bij Coppertone. Ja, ja, daar ben ik begonnen. Ja, uh, facials, uh, Massage, plings, massages, ja. algepakkingen. Ja, dat was echt, echt wellness. En um, dat ik voor mezelf begon, uh, ben ik gestart met Ariana Inde, een cosmetica-merk. Uh, later ben ik daar een wat luxer merk naast gaan voeren, La Colline. En eigenlijk sinds de samenwerking met uh, cosmetisch artsen,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 aan uh, de konsumentische arts. En zij komen de, de, de behandelingen En Er komt uitvinden. iemand bij jou? Ja, klopt. Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? En dat vind ik onaardig gezegd, maar dan zeg jij van ja... Hartstikke fijn, maar ik ja. moet u doorverwijzen na. Hoe gaat ja, dat in zijn nou ja, werk? De, de artsen komen in principe voor injectable behandelingen: voor botox, fillers, maar ook voor consults, voor bijvoorbeeld ooglidcorrecties. Ja, ja. um, maar dat gaat dan, gaat dan via jou? Dat gaat via mij, ja. Ze oh, okay. komen natuurlijk okay. eerst bij mij in de stoel. En uh, Dus het eerste consult gaat eigenlijk via mij. Mm -hmm. En ja, ik mag die behandelingen natuurlijk niet uitvoeren. Ja, nee. Dat moet echt. Uh, dan mag ik zes jaar geneeskunde moeten studeren. Dat is <laughs> ja. Helaas niet maar goed, gedaan. Dan. Uh,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 een vaste medewerkend arts. Ja, daar heb ik al zeven jaar een samenwerking mee. Gaat hartstikke goed, hartstikke fijn. En injectables is botox? Botox, fillers, draadjeslift is er tegenwoordig. Er is zoveel te doen om... Collageen? Collageen, ja. Collageeninjecties, ja. Was je net aan het liften? Wat was ik net aan het liften? Ja, ik heb een traanoog. Dat zien ze natuurlijk niet op de draadjes. Draadjesliften? Draadjesliften, ja. Dat is zijn een soort hechtdraadjes. En die worden dan daar waar versteviging nodig is ingebracht. Ja. En dus het kan zijn: uh, de armen, het, het gezicht, ja. daar waar verslapping is en zitten soort weerhaakjes hmm? aan, waardoor dat dus een. Wordt strak getrokken. Ah, ja, het, ja. Dus maar is, is dat strak... dan niet eng? Dat dat is los. dat eng? Nee, nee, nee dat, dat, dat, dat gaat niet los. Dat raakt dat niet, niet los. Het, het, ja, als je bijvoorbeeld nog niet toe bent aan een facelift of, of liever niet geopereerd tussen, uh, wordt, tussen. ja, is het een mooie, mooie oh, oplossing. Je apart. Kom eens op Ja, ook bij onze dokter op. Uh, ja, okay. <laughs> je mag rustig een keer langskomen uh, om, uh, ja, om allerlei dat informatie te halen ja. bij jou op de Zeestraat. Um, dat is duidelijk herkenbaar op die hoek. Ja. Uh, een tijdje geleden was er nogal wat tumult bij de buren bij jullie. Heb je daar last van gehad? Ja, daar heb ik behoorlijk wat ja, last van gehad. Ja, ja, absoluut. Um, ja. Ik Iedereen moet de wat doen uh, voor zijn geld. En zij kozen ervoor om een wietplantage uh, uh, te beginnen. Nou ja, fantastisch idee natuurlijk, als je het goed aanpakt. Alleen uh, zij zijn Klingel zo goed. intelligent geweest om <laughs> onder de fundering door te graven. Ja, echt ja, ongelooflijk. Uh, het pand waarin jij zit, dat is uh, uh, helemaal verbouwd en gedaan. Ja. Uh, en ja.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 ondanks dat jij die geweest bent ook een heleboel problemen mee hebt gehad en hopelijk uh, hoop ik ja, gaaf, dat het gaat dit goed komen ja. um, je hebt al een heleboel dingen uh, genoemd van draadjes het liften tot uh, <laughs> <laughs> ik vind het nog steeds helemaal leuk tot het kleuren van wenkbrauwen mm -hmm. Of wimpers. Wimpers. Ja, wimpere extensions. Dat niet, dan. Ja, ontzettend breed. We bieden facials aan, peelings, wimper extensions. Ik kan de wimpers laten kleuren. Permanent make-up sinds kort. IPL, definitieve ontharingsbehandelingen. Waxbehandelingen. IPL. IPL, oké. Dat is, ja, ontharen door middel van een laser. Vroeger was het laser, tegenwoordig is het IPL. Dus het vernieuwde laser. Intense post-light. En daarmee vernietig je. En dan sjakjes. komen ze niet meer terug? Nee. Okay. Nee, dat is de bedoeling. Ja. Ja. Dat Kortom, is het niet. is een uh, jaar nou, al van alles bent. te doen. Ja. Dus er is heel veel te leuk. doen. En wordt er veel gebruik van gemaakt, Lauwe? Nou, ja. Van deze behandelingen? Ja, ja. ja. ja absoluut. Um, het is ook heel leuk om natuurlijk zo'n variatie aan te bieden. Ja. Maar er wordt ook echt van alle behandelingen veel gebruik gemaakt. Ja. En is het betaalbaar? Ja, tuurlijk.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 Over dat betaalbaar, hè? want je zegt, ik zit een beetje in een, in een hoger segment. Mm -hmm. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn... Jij bent je kliniek. In het niveau daaronder, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Ja, het niveau daaronder, dat, dat, dat is misschien een specialist aan huis. Oh, het, ligt, het ligt natuurlijk aan de, de kwaliteit ja. um, van de behandelingen die A, de, je levert, de, de, de opleiding die je genoten hebt, de, de, de producten de waar je mee werkt. De mindere breedte van product. Sorry? De mindere breedte van behandeling. Nou ja, behandelingen, niet zozeer de breedte van de... Ik denk de kwaliteit van de behandeling. En de kwaliteit van de, van de apparatuur. En, en, en de kwaliteit van onszelf. Hè, hoe getraind ja. wij zijn. De ervaring, de opleiding. En, en vooral ook de producten. Hoe vaak moet jij uh, bijtrainen? trainen? Oh, um, ik... Nou, ja, nou moeten. Ik, willen. Ik, ik, ja, ja. Het ik, is ja. willen en moeten natuurlijk. Ja, <laughs> ja. Uh, ja meerdere malen per jaar. Ja. Sowieso van het, het merk, image waar ik mee werk... Uh,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 Waarom is dat? Is, is dat omdat, het, omdat jij vindt dat het het beste ja, is? Ja, okay. daar staan wij dan achter. En dat, uh... en dan staat, ik vroeg me dat zo af, omdat je die merkt. Ja, nee, tuurlijk. tuurlijk. En daar werk je mee. En dan koop je het ja, ook dan. Ja, ja. absoluut. Ja. Nog, nog vragen, doen jullie ook uh, uh, witte tanden bleken? Want je nee, tanden. nee, dat doen we niet. Nee, ik nee. vind dat echt wel mijn tandarts... Nee, tanden. Nee, ja, dan dan dan dan ik poets mijn tanden wel. Ik keer hem op. Zeker per dag. is goed. <laughs> hey, um, uh, we gaan zo over naar country en western.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 Ja, dus als er iets is wat ik zou willen, dan wil ik contact met jou opnemen. Heb je een eigen ja, website? Ik heb een website, www.dusselonzandvoort.nl. En loop anders gewoon binnen. Altijd welkom. Dus ja, altijd open. Ja, hoe, absoluut. Uh, hoe vaak ben je open en wanneer? Zes dagen per week. Maandag tot met zaterdag, uh, sowieso van tien tot vijf. Uh, oh. Dinsdag, woensdag. Van negen tot negen. En door de week is in principe op afspraak ook van negen nou, tot negen. Wel een handig, handig gegeven dat je ook s'avonds ook bent ja. Ja, bent. ja, daar is ook heel veel, veel vraag naar. Ja. Is er veel ja. vraag? Ja ja, ja, ja, de daar zit eigenlijk standaard vol. Ja, het werken. Ja. Ja. Nou ja, die, die ja, je ziet in, in, in de retail zie je ook verschuivingen. Dus dat zou hier ook zo zijn, nou. denk ik. Ja. Nou, ik weet leuk, het voorlopig kijk. genoeg. Ja, het is, nou hartstikke leuk. Kom een keer langs. Ik, uh, ik kom heel vaak langs. Ja, ja kom een keer binnen. Ja, dan. Dan, Dat is wat anders. toch? Kom een keer binnen. Ja. Helara bedankt. Als mensen jullie ook te, uh, bedankt. weten te vinden op www.saloninzandvoort.nl of yes. kom gewoon even bij langs. Ja, op de Zeestraat. Dank je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 Nou, ja. tot zover uh, dit, dit concert. He. Ga er vanavond lekker heen. En misschien nog begin. wel ha, leuk te vertellen wie er optreden. Oh. Michael Krubbe natuurlijk. En ja. Ja. Um, uh, Timmy and Friends. Dat is een, uh, een hele leuke country uh, band. En het is allemaal akoestisch. Dat is ook nog heel erg mooi. Dus het is een heel laag sfeertje. En niet Leve lol stijl, maar nee. gewoon laag. Rustig ja, ja, aan. Rustig Rustige muziek. Ja, ja. ja daar um, hoor ik toch een aantal uh, dingen over. En. Um, er stond zelfs in de krant uh, van de week artikel over uh, te harde festiviteiten. En het is ook bij Tropicana uh, naar boven gekomen geluid, dat het gewoon veel te hard was. Oh, ja. nee. okay. Ik me eens. En uh, ik, ik neem aan dat als ik vanavond op het terras bij het wapen zit, dat ik gewoon nog met iemand kan praten. Dat, nou, dat, dat kan wel. Het wordt niet enorm gewaardeerd natuurlijk door de muzikanten. Maar het kan het wel. Het gaat over het ja, geluidsniveau. Ja, het, het geluidsniveau is laag. Het, het zijn niet harde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 Dat is er is versterking al, van, nee. van microfoon, maar de gitaar is niet versterkt. Nee. Dat nee. is Dan akoestisch. Is dat ja. Een, ja. Tot zover uh, vanavond. Ja. Um, ik wil nog vragen, hoe is het met die toeristenmarkt afgelopen? Want is dit in de laatste geweest? Van de laatste, laatste, nee, de laatste was gisteren. Was gisteren. Mm -hmm. En um, wat ik vorige keer al zei, ik heb het ervaren als een hele gezellige, sfeervolle markt. Uh, het was wel een rollercoaster, want er kwamen allemaal nieuwe uh, dingen op het pad. En uh, ook uh, hobbels op de weg en... Uh,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 27 augustus en 11 september weer de kofferbakmarkt gaan doen en 4 september komt er een themamarkt, uh, boerenmarkt. Boerenmarkt? Oh, dat ja. Dus is dat met boerenproducten? Uh, boerenproducten, hooibalen, ik ga kijken of ik met Centerparks kan praten. Een boel kan lenen. Ja, nou, in ieder geval met Centerparks een leuk klein boerderijtje kan creëren. Ja, ja. Dat, boerderijtje. Ja, dat is het idee erachter. Dus, uh, kun je heel wat anders. Ja.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 En dat hoort er ook een beetje bij bijzonder, zeker, zeker. Bij, uh, bij het seizoen. De komende festivals die uh, bekijken we, de koffermarkten, 26 uh, augustus en 11 uh, september. Nee, uh, 27 augustus, sorry. Ja. En mensen die een kraampje willen hebben, die kunnen zich bij jou nog opgeven. Ja, natuurlijk. Dat is nog een nieuw plek, want ik gooi het nu voor het eerst de lucht in. Oké, okay, dus ja. heel ga je goed. Heel Roy, goed. ontzettend bedankt. Dank Graag gedaan hoor. Dankjewel. We hebben nog de agenda, ja, is, nu met de muziekje hier bezig. Oh.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 Dus, die loopt dus door tot 21-8. Ja. De zomerexpositie Joods Zandvoort in beeld. Prachtig tentoonstelling. Ik heb hem ook gezien. En mooi. hij is ook heel informatief, vind ik. Je kan een stukje ja. kijken wat er allemaal in die jaren tussen 1881 en 1951 in, in, in, sorry, in het Joodse leven gebeurd is. Ja. Um, ja, we hebben het net al gehoord. De recreade voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is nog tot en met 5 augustus. Dus nog één week. Ja, en inmiddels uh, zie je overal al uh, het aanstampen van. Van de uh, zandblokken waar uh, vanaf vandaag uh, wordt gekarfd en uh, gedaan, en dat is in het kader van het EK Strand Sculpturen Festival 2016. Uh, ze blijven staan tot 1 november, maar uh, deze week is het kampioenschap opbouwen en vrijdag wordt bekend vrijdag gemaakt de, wie ja, het Europese kampioen heeft. is. Ja. Uh, op 31 juli is de Paddock Porsche. Dat zijn dan ongeveer 750 Porsches oh. op het uh, circuit. Ja, dat is zondag, hè? Ja. Uh, Mooi. gezellig druk. En we hebben het uitgebreid besproken op uh, het weekend, het eerste weekend van augustus. Dat is volgende week, dus vrijdag, zaterdag en zondag op strand. Maar de eerste twee dagen, yes. Door het hele dorp heen. Ja, gezellig. Uh, 6 en 7 augustus uh, de DNRT Super Race. Weekend, ook op het circuit. 6 augustus, nou we hebben we het over gehad. Ja. 7 augustus, dat is wel een hele leuke. Dan is het uh, Plas du Tettere in de Poststraat. Uh, een aantal jaren is dat, het is een groeiend succes. Heel erg Een hele leuk. leuke ja, markt met leuk. van alles en voor iedereen wat. Een Beetje Frans, en, Ja, een ja. beetje Frans, beetje kunstmarkt. Ja. En die is om begint om 10 uur en eindigt zondag 7 augustus ja. om 5 uur. Ja, en dan heeft Pluspunt, die zoekt een receptioniste voor de dinsdagochtend. Ook ik dacht, een belbuschauffeur? Nee, die, is, die hebben ze gevonden. Oh, die hebben ze dus gevonden. die heb ik eruit gehaald. Uh, dinsdagochtend en de dinsdagmiddag, dus en, en zeg maar eigenlijk. Uh, meer informatie bij Jolanda Goossen, telefoon 023 5740330. En wat doet een receptioniste? Ja. Die ontvangt de bezoekers. Iedereen die binnenkomt bij Pluspunt, komt bij de receptie ja. en vraagt hoe of wat. En dan word je door. Verwezen. Je oh, dus bent de... gewoon een echt receptionist. Oké. Okay. Ja, ik heb het ook gedaan. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal dingen die komen maandelijks terug. En ja. die, die, die, veel, die bij pluspunt, over, veel bij Pluspunt. Ja. Dus als je wat wil weten over vrijwillige zaken of hulpdingen, doe even kijken bij Pluspunt. En je kan naar de binnen lopen en dan word je door een receptionist. Ja, door keurig de doorverwezen, doorverwezen, want doorverwezen, er is ja. heel veel te doen. Ja. Uh, wij gaan een beetje afscheid nemen, want het loopt tegen de tijd aan. En inmiddels is Casper van de Roy van Buurt. Kasper, Roy bedankt voor deze laatste 10 minuten in ieder geval. En Kasper die is op weg naar zijn werk ook nog steeds bedankt. Uh, redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en uh, jij Geri Rutte. Uh, Prima gedaan, weer leuke onderwerpen. Ja. Gert van Kuik is inmiddels ook weer naar zijn winkeltje toe. <laughs> dus iedereen heeft het druk, druk, druk. Uh, Geri Rutte, bedankt voor de ja, presentatie. Dankjewel Ben Zonneveld. En Hotel Hoogland bedankt voor de gastvrijheid, koffie, thee en water. En we wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. Tot volgende week.